Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Libië zijn tientallen mensen overleden door een flinke storm die over het oosten van het land trekt. Hele gebieden zijn afgesloten van stroom en er zijn nauwelijks hulpverleners. Deze journalist van Al Jazeera vertelt over de schade. De situatie is serious and some are en to beginnen het een catastrophe. En we zien foto's van hele neighborhoods dus er zijn schade. Autoriteiten hebben het over 150 tot wel 2000 doden. Libië heeft twee regeringen die allebei wat anders zeggen... en ook niet echt lekker samenwerken. Hulpacties komen daardoor maar langzaam op gang. Een nieuw kabinet moet of flink bezuinigen of de belastingen verhogen. Een onderzoeksgroep van topambtenaren zegt dat we over een paar jaar jaarlijks 17 miljard euro tekort komen. Het bedrag is zo hoog, zeggen ze, doordat politici de afgelopen jaren problemen op probeerden te lossen... door er geld tegenaan te gooien in plaats van keuzes te maken. Vivian Miedema is waarschijnlijk nog nooit zo blij geweest na een training. Vandaag trainde de voetbalster voor het eerst na negen maanden weer mee met haar club Arsenal. Miedema liep eind vorig jaar een gescheurde kruisband op en was er daarom niet bij op het WK. De topscorer alle tijden bij Oranje moest vorige maand nog eens geopereerd worden.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 Jij deelt vanavond jouw favoriete muziek en bepaald wat er gedraaid wordt. Want dit is Play It Loud Fans.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 Nou, dat is gaat. mooi om te horen. Ja, ja zeker gaaf. Ja. We gingen al net even lekker los op uh, Rage Against the Machine. Mm -hmm. Vietnam, heerlijk nummer. Altijd lekker uh, losgaan met Rage Against the Machine. Heerlijke binnenkomer. Maar voordat we beginnen met jouw playlist, uh, kun je voor de luisteren even iets over jou vanzelf vertellen. Wie ben jij? Wat houdt uh, jou zoal bezig? Nou ja, je, je hebt mijn naam in ieder geval voorgesteld, maar ja. ik zal nog maar een keer zeggen. Mijn naam is Art. Uh, ik ben uh, 29, ongeveer. Ja. Uh, ben getrouwd.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 Dick. allemaal ja, vet natuurlijk keihard. ja en was dat ook je eerste concert van Metallica de eerste concerten zeg. Uh, nee ik heb ze nu vier keer gezien denk ik de vier eerste keer, keer was uh, een paar jaar geleden in, uh, ook in de Johan Cruijff Arena oh. uh, met uh, de World Wire Tour ah, en goed. toen vorig jaar kwamen ze naar Pinkpop dus uh, daar ja, ook nog gezien natuurlijk daar ja. ook gezien en toen oh, deze twee uh, dit jaar ja, ja. Ja. dus in totaal vier keer dat klopt ja nou. Als je dan kijkt naar een leven lang luisteren, dan valt dat nog heel erg mee. Ja. <laughs> ja nou, ik, ik heb ze pas één keer gezien, dus uh, kom maar dan pas kijken eigenlijk uh, met elke betreft. Terwijl het mijn favoriete band zou je verwachten dat ik hem vaker, uh, vaker gezien heb. Maar helaas, dat is niet zo. Uh, in het geval van uh, Master of Puppets uh, die heb jij uitgekozen uh, jouw favoriete nummer, denk ik? Ja, Of een, ja. Van, de... een van de uitschieters. En welke is dan jouw favoriet? was een moeilijke vraag. Moeilijke vraag. er anders even over na. We gaan hem lekker draaien. Dus acht minuten ruim. lekker knallen met dus Masters of Puppets. Nou, een geweldige klassieker natuurlijk van Metallica, bekend geworden van de serie Stranger Things natuurlijk en altijd een goede plaat. Dus komt MUZIEK We'll I'm right is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 Zodra, de, zodra die bas gaat lopen, dan ben je ja. meteen verkocht. En uh, dat merkte je ook aan het publiek, want iedereen stond meteen aan. En uh, ja. Ja, was er gewoon bij. En dat is fantastisch. En dat, uh, dat hou je bij. Zeker. Ja, duidelijk antwoord, Hart. Zak uh, maar kist dit is dus. Dit komt well, hij. Yeah. Ja. Yeah. If I didn't get a message going to my head I am what I am Motherfucker, don't give a damn Oh baby, think you can Be my girl, I'll be your man Someone for the phone, do my teller, well done Little more be? coming from my Be Beware, take care Move, Motherfuckers have a cold ass stare Oh baby to suck my kiss Let man get to see All I really wanna be is from a world that hurts me I need relief Do you want my girl to be your feet? Oh baby, just for you I see anything that you want me to yes, yes. To be like a banshee, no bow is how swimming in the sound of power. The Queens of the Stone Age met Songs for the Dead. Heerlijke plaat. Zoals veel nummers van dit album. We gingen hier even helemaal los op deze plaat. Geweldig nummer. Ja, zeker. Ja. Dus, uh, heerlijke plaat voor in de mosh Pit. En uh, ze zijn er ook uh, in uh, november. En de dan weer. Yep. Dan zijn we weer van de partijart. Allebei. Allebei. Ja, zeker. En dan gaan we weer los. Helaas <laughs> in onze stoeltjes. Ach. <laughs> wel uh, jammer dat we niet in de, in de zaal op, de podium staan, op, op, op het veld staan. Maar nou ja, uh, volgende keer. Is misschien ook wel beter. Ja, inderdaad. We moeten onze vrouwtjes ook beschermen. Maar <laughs> <laughs> well, Lijkt me sowieso een uh, geweldige band om live te zien. Wordt mijn eerste keer jou uh, ook mijn tweede, Jouw tweede keer al. Ja. jij zei het al, ja, pinkpop ja. hè, geloof ik, ja, vorige ja. maand of een ja, vorige maand. ja, vorige maand. Ja. Ja. was gaaf, was heel vet. ja, ja. ja. Nou, dus stond je wel in het, vel, dus het, wel in het, in het geld, veld. dus toen stond je wel geld, maar wel aan de buitenkant. Oh. oké, okay. uh, niet vooraan, maar uh, dat ging zeker los vooraan. Ja ja, ja, ja, ja, was goed om te zien. ja, ja. gaaf hè. ja, dat is ideale muziek uh, voor de Moshi Pit denk ik ook ja. wel.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 Oeh, dat ja, staat vraag. mij het meeste bij... Ja, je ja. stelt wel een moeilijke vraag. Ja. <laughs> <laughs> um, het concert wat mij het meeste bijstaat is uh, niet echt een uh, metal of rock concert. Ja. Okay. Uh, dat is een van de concerten net nadat ze aan het kijken waren om uh, na corona de boel weer open te gooien. Mm -hmm. Toen had je Back to Life. Dat waren twee, uh, ja, twee dagen festival, een popfestival en een uh, dancefestival ofzo om te kijken ja. of het weer kon. Ja. En wij waren naar het popfestival waar uh, toevallig Chef Special dus ook stond.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 Mooie ja, die blijft mij toch echt het meeste bij. Ja, Dat ja. kan ik me voorstellen. Mo mooie muziek maken die jongens. Zeker. Ja, vooral dat, dat ene rustige nummer vind ik heel mooi. Ik ben even de titel kwijt, maar dat ik, over een vader. Ik denk in your arms. Ja, ja in your ja. arms. Ja, geweldig. Mooi nummer. Ja, is, is dat ook een mooi nummer voor jou? Ja. ja? ja. Een Niet per se favoriet, nee. Nee, dat niet. Nee. nee. Het is weer zo'n moeilijke vraag. Ja, je nee, favoriete waar. nummer is daarvan. Ja, uh... <laughs> Oké, okay, ik hou ermee op met favoriete <laughs> nummers vragen. <laughs> en, en waar zou je nog naartoe willen als we zouden optreden in de buurt? Welke band? Uh, nou, we hadden het voor de uitzending er al even over. In noemde je ACDC. Als zij weer terug zouden komen, ja. oh, heel graag. Zeker. Maar de absolute uitblinker daarbij is uh, Rage Against the Machine. Worden oh, hoorden ze net al aan Ook het begin. En, uh, ja.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 Eeuwigen we dan op de muur. En dat is in de woonkamer? Of ja, de dat is in de woonkamer. woonkamer. spontificaal boven de bank. Ah, Oké, okay, cool. Het is ooit nog leuk om een altaarkamer te maken ja. voor.